En s'avonds ben ik naar de havenbuurt gegaan Waar alle lichten rood zijn en waar alle deuren openstaan Waar is mijn petje heen? Ik ben mijn petje kwijt Ik heb het aan rooier ik gevraagd en ook aan schele leen Aan met het houten oog en helens met het glazen been Waar is mijn petje heen? Ik ben mijn petje kwijt Ik geef je mijn vrienden, je krijgt mijn laatste duit. Maar laat me hier niet langer en ik hou het niet meer uit. Waar is mijn beetje, ik ben mijn beetje kwijt. Om drie uur in de nacht ben ik naar de kerk gegaan. Ben voor het beeld van Sint Antonius van Padua gestaan. Waar is mijn beetje, ik ben mijn beetje kwijt.